Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige digitale betaalpassen kan je niet meer gebruiken om in te checken bij de NS. Ze zijn geblokkeerd om een zwart tegen te gaan. Die werkt simpel. Je maakt een virtuele betaalpas aan, checkt daarmee in en verwijdert die pas als je de trein uitgaat. Daarmee kom je wel door de controle van de conducteur heen, maar betaal je niet. Dat probleem is niet nieuw, zegt deze IT-expert. Sterker nog, het speelt al jaren. Wat wel nieuw is, is dat die kaarten soms worden geblokkeerd. En dat je er dus gewoon helemaal niet meer bij mag. Dat betekent dus dat bepaalde klanten van bepaalde banken niet meer welkom zijn. En dat is problematisch. Ja, niemand met een digitale bankpas van Revolut of bijvoorbeeld PaySafe kan nu meer inchecken. Ook als je helemaal niet van plan bent om zwart te rijden. Bij bijna 45.000 huizen in Schotland is de stroom uitgevallen door een storm. Vooral plekken aan de kust in het noordwesten werden hard geraakt. Campers werden van de weg geblazen, bomen vielen om en evenementen zijn afgelast. Ook nu gelden er nog waarschuwingen in Schotland, maar de wind gaat langzaam liggen. De oud-president van Brazilië heeft huisarrest gekregen. Bolsonaro wordt ervan verdacht dat hij een staatsgreep probeerde te plegen nadat hij de verkiezingen verloor. De rechter had al bepaald dat hij niet op social media mocht, maar dat verbod heeft Bolsonaro geschonden. De oud-president moet dus nu thuisblijven en ook al zijn telefoons inleveren. In Tiel is gisteravond een auto een huis ingereden. De wagen ramde een hek, reed over een speelveldje en crashte daarna de woning in. Buurbewoners zijn flink geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ik stond helemaal te trillen, ja. Maar puur ook, je kinderen spelen hier dag en nacht. Ik zie in één keer uh, vanuit mijn raam een auto over het veld heen uh, razen als een gek. Dus, uh, Wat dacht u? Uh, Wat vak? Ja, er werd ook een gasleiding geraakt, daarom moesten elf huizen worden ontruimd. De automobilist zou in de straat wonen. Waarom die zo'n raar ritje maakte, weten we niet. Heb ik het weer nog voor je. De ochtend begint bewolkt maar droog. Later vooral buien in het noorden. En het wordt een graad of 21. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 To make sense You're taken away For nothing, I gotta become someone inside this ice covered earth. There's a fraction, too much friction. There's a fraction, too much friction, yeah. Holding on to the bygone era, everybody shouts as we're getting nearer. There's a fraction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 Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toekomst van postbezorgers is onzeker, zegt de directeur van PostNL. Hij sluit gedwongen ontslagen niet uit als het kabinet niet over de brug komt. PostNL zegt 68 miljoen euro nodig te hebben... om de bezorging tot en met volgend jaar te garanderen. Premier Netanyahu is van plan om heel de Gaza-strook te bezetten... melden Israëlische media. Het kabinet zou daar later vandaag de knoop over doorhakken... Ondertussen gaan de voedseldroppings boven Gaza door. In Genève gaat vandaag een VN-top over plastic vervuiling van start. 175 landen proberen afspraken over bindende internationale wetgeving voor plastic vervuiling te maken. Het weer nog, eerst nog zon, vanmiddag stapelwolken en vooral in het noorden buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit is ZFM. Pia, nakutaka pia, pens away. Well. Is it a scene?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 playing about